Jelle Seubring met het NOS Journaal. De bestand tussen Hamas en Israël zit in een kritieke fase. Dat zegt de premier van Qatar. Hamas moet nog één stoffelijk overschot van een gijzelaar overdragen. Daarna moet het tweede deel van het akkoord beginnen. Maar de gesprekken daarover zijn voor zover bekend nog niet begonnen. In die tweede fase moet Israël zich terugtrekken uit een deel van Gaza... en moet er een vredesmacht komen om toe te zien op het bestand. In een verklaring van Hamas zegt een politiek kopstuk van Hamas... dat Hamas pas wapens inlevert als de Israëlische bezetting voorbij is. Ten zuiden van het Griekse eiland Kreta is een migrantenboot gekap Daarbij zijn 18 mensen om het leven gekomen, melden de Griekse autoriteiten. De kustwacht trof de lichamen aan in een halfgezonken opblaasboot. Twee opvarenden waren nog wel in leven en zijn naar Kreta overgebracht. Het was de afgelopen dagen zeer slecht weer in het gebied. Waar de boot vandaan kwam is nog onbekend. Er is aangifte gedaan vanwege de doodbedreigingen... die cabratier en acteur Niels van der Laan afgelopen week kreeg. Dat zei hij in het programma Even tot hier, dat hij presenteert. Van der Laan speelt de hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal... De hoofdpiet had gesuggereerd dat ouders soms stiekem zelf cadeautjes kopen voor pakjes avond. Sommige mensen waren boos omdat hij daarmee het geheim van de Sint zou hebben verklapt. Volgens de acteur lijkt de concrete dreiging inmiddels voorbij. Feyenoord heeft in de eredivisie thuis een ruime overwinning geboekt. Tegen Pek Zwolle werd het 6-0... Ajax won voor het eerst dit seizoen twee wedstrijden op rij. In Sittard wonnen de Amsterdammers met 3-1 van Fortuna. Beide teams eindigden de wedstrijd met 10 man door twee rode kaarten. Koploper PSV won eerder op de avond uit met 2-0 van Hiereveen... en Heracles Telstar eindigde gelijk met 1-1. Het weer bewolkt en nat in de loop van de nacht klaart het op bij zo'n 8 graden. In de ochtend breekt af en toe de zon door... maar in de middag neemt de bewolking en regen weer toe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 Tell you honey, you know you set me free. Hey, little girl, you know my heart desires. Come on and give it to my baby. I can't deny. Up of your love. Can't get enough of your love. Get enough of your love. Responsibility. So I'm looking for a man who's got some money in his hand. Cause nothing from nothing, nothing. Leave nothing, nothing. Yeah, got the handsome. 106 FM 106.9 no FM Loose lips ships I'm getting to with what you said What am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 Ik heb getwijfeld over België, omdat iedereen daar laat. Ik heb getwijfeld over België, want dat taaltje is zozaan. Zo. Stond zelfs in dubië.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 Je heb me niet me niet meer gebracht, me niet meer gebracht, me niet meer gebracht, me Qué yeah, lo diría, que la de sazón yeah. somos y brillarían, como los de antes, el respeto en y diamante. se me para el corazón con mirarte, toca que tú cante para que tú me cante, somos unos cantante como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 Por mi, por ti, por ti, por, por mi. La rosaria, mira, quién lo diría. Que tal la quinata sazon sonaría. Quién lo diría. Que tal la quinata sazonaría. Son por ti, quién lo diría. Que tal la quinata sazón sonaría. Quién lo diría. Z -Z -F -M.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 you bring Cheap, never cheap I'll sing your songs till you're asleep So many songs about you I forget your name I forget your name Jennifer, Alison, Philippa so Deborah, Annabelle to I forget your name Jennifer, Alison, Philippa so Deborah, Annabelle to I forget your name Live vanuit Zandvoort Zfm.